Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor bepaalde landen geldt nog zeker twee weken een vliegverbod. Het kabinet had al een verbod ingesteld voor vluchten uit Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Doet de regering om te voorkomen dat gevaarlijke coronavarianten deze kant op komen. Het verbod zou eigenlijk tot morgen duren, maar is met twee weken verlengd. Daarna mogen vluchten uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika waarschijnlijk hier weer landen. Maar geldt er voor passagiers dan wel een quarantaineplicht? Amsterdam wil zondag geen Ajax-fans op het Leidseplein. Ajax speelt dan thuis tegen FCM'en en de gemeente wil voorkomen dat fans middags in de stad een kampioensfeestje vieren. Op het Leidseplein geldt daarom een noodverordening. Dat betekent dat de politie mensen mag fouilleren en alcohol op straat verboden is. Cafés op het plein besloten vanmorgen al dat ze zondag de boel voor de zekerheid dicht houden. Omdat ik toch een grote oploop van mensen verwacht, ja dan is het niet echt relaxed om open te gaan denk ik. In Israël rouwen ze vandaag om zeker 45 mensen die zijn omgekomen in het gedrang van een grote mensenmassa. Er was een religieus Joods festival op een berg en toen mensen daar weggingen, ging het mis. Er was gewaarschuwd, verschillende keren, dat het in potentie een gevaarlijk evenement was zegt correspondent Ties Brok. Er zijn diverse rapporten verschenen, in 2008 de eerste, maar ook in 2011, in 2016 een rapport van de politie, dat dit met zoveel mensen op zo'n plek een keer fout zou moeten gaan. Ja, daar is bijna niks mee gedaan. Premier Netanjahu stond al die jaren het festival toe en ligt nu onder vuur. Er liggen nog 150 mensen gewond in het ziekenhuis. Tientallen mensen in Nieuwe-Pekela in Groningen konden vanmorgen niet weg met hun auto. Hart van Nederland sprak een paar buurtbewoners. Opeens om tien over twaalf hoorde ik een sissend geluid. En ik kijk vanmorgen en dan waren het er drie. Banden waren lekker van mijn vriendin bij die had ochtenddienst Ze zeggen we van ja, ik kan niet aan het werk. Ja, zeggen ze weer, heb twee lekker bannen. En toen kijk ik met de buren, nou ja, ook banden in de benen. Overal stonden ze met lekker ban. Dan nog het weer. Het klaart langzaam op. Vannacht gaat het richting het vriespunt. Morgen bewolkt droog en warmer dan vandaag. Ja, tussen de 12 en 14 graden. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. Welkom bij 2 uur See It Sessions. Met nu een uur lang in de mix. DJ JK. Make some noise. Come on. Bit. We took for granted. And, and people that we loved. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through this next six months. We've lost dancing. Day by day. We've lost dancing. If I can live through this. We've lost dancing. What comes next? next, next, next? Be. be. Sleep when we're loving it up. In instagram. We zijn toch snel! Twee uur lang zie je het keier door je speakers! En wat hebben we genoten! Althans, ik wel. Ik zie DJ Dion zit die nog te zweet op de lijf. Helemaal wild van Wat een dag van de zet. En volgende week vrijdag gewoon weer hetzelfde liedje. Althans, niet hetzelfde liedje. Gewoon weer een dikke playlist. Ik zeg, tot volgende week! Maak een mooie week van. Doei!